Jan van der Putten met het NOS-journaal Finland kiest vandaag een nieuw parlement. In de peilingen zijn de sociaaldemocraten de grote favoriet. En dat zou betekenen dat Antti Rinne de eerste linkse leider in Finland wordt in 20 jaar. Archeologen hebben in Egypte een graftombe gevonden van ruim 4.000 jaar oud. De rijkversierde tombe werd vorige maand al ontdekt ten zuiden van Cairo en is gisteren gepresenteerd aan de buitenwereld. Hij zou hebben toebehoord aan een edelman. De felgekleurde tekeningen op de muren zijn nog bijna helemaal intact. En ook werden kettingen, armbanden en andere sieraden gevonden. Bij een verkeersongeluk met een spookrijder op de A18 is een dode gevallen. Ook raakte iemand zwaar gewond. Gisteravond kwamen bij Weel drie auto's met elkaar in botsing. De snelweg van Zevenaar naar Varsseveld was bij Weel de hele avond dicht vanwege het onderzoek. Hoe de spookrijder op de verkeerde weghelft kwam is nog niet bekend. Het breedste vliegtuig ter wereld met een spanwijte van 117 meter heeft zijn eerste testvlucht achter de rug. De piloot van de Strato Launch meldde dat de vlucht voor het grootste deel heel normaal verliep. Het vliegtuig heeft een dubbele romp. Het kan raketten met satellieten vervoeren die op een hoogte van 10 kilometer worden afgeschoten. Het voordeel is dat die raketten niet vanaf de grond hoeven te worden gelanceerd. En dat scheelt veel brandstof en geld. Door overstromingen na extreme regenval zijn in Rio de Janeiro twee flatgebouwen ingestort. Zeker acht mensen kwamen daarbij om het leven, zestien mensen worden nog vermist. De brandweer van Rio hoopt dat ze levend onder het puin vandaag gehaald worden, omdat ze dankzij luchtbellen mogelijk nog adem kunnen halen. Het weer, periode met zon, misschien nog een winterse bui en het wordt 9 tot 11 graden bij een koude noordoostenwind. Morgen en dinsdag, zonnig en wat zachter. Aan het eind van de week wordt het waarschijnlijk 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zondagmorgen 8 uur. Tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. ZFM Klassiek presenteert op vrijdag 19 april... Goede vrijdag tussen 12 en 3 uur een integrale uitvoering van Bach's wereldberoemde Matthäus Passion. Dit in de prachtige uitvoering van het Amsterdam Barok Orkest en Koor met solisten onder leiding van Ton Koopman. De opname is live gemaakt in 2006 in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Presentatie en toelichting Dolly Tempierik. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Classic op deze prachtige zondagmorgen. En dan nu de huiskamervraag, welk Beatle-nummer stond er model voor het stuk wat u net gehoord heeft? Nou, kunt winnen, gratis vulling voor uw luchtbed. Um, we gaan serieus verder nu, want um, ik ga het u maar vertellen. Het stuk dat heette officieel uh, Grave Allegro Grave. En dat zijn natuurlijk oude klassieke termen. Maar de originele titel was natuurlijk gewoon 8 days a week. Het was wederom het, uh, van het album uh, The Baroque Beatles Book. Uh, uitgevoerd door de Merseyside uh, Kammermuziek Gesellschaft. Beetje vreemd voor Engelsen dat ze een Duitse naam hebben. Maar goed, uh, laten we het noemen. Chamber Music uh, Company. Uh, onder leiding van Joshua Rifkin. Nu gaan we het eens even over iets heel anders hebben. We gaan het eens eventjes hebben over... Piano Rags. En u weet, Ragtime is een, uh, ja, een voorloper eigenlijk van, uh, van de jazzmuziek, van de Dixielandmuziek muziek met name. De oude stijl jazz, ook wel genoemd. En een van de grote mensen die deze muzieksoort uh, groot hebben gemaakt en er veel voor geschreven hebben, was Scott Joplin. En Scott Joplin, uh, u kent hem natuurlijk allemaal van het overbekende stuk, The Entertainer. Maar hij heeft er veel meer geschreven. En Scott Joplin had één grote regel. Die stond ook in zijn boeken en in zijn bladmuziek. Stond dat er bijna altijd bij. It is never right to play ragtime fast. Of met andere woorden. Het is nooit goed om ragtime te snel te spelen. Nou. Toen ben ik eens gaan kijken. En heb ik eens even twee uitvoeringen naast elkaar gelegd. Van de overbekende... Maple Leaf Rack. De eerste werd gespeeld. En daar laat ik u een klein stukje van horen. Omdat die echt te afschuwelijk is voor woorden. Dat zeg ik niet gauw, Maar het is wel zo. Uh, die is van Alessandro Simonetto. Die speelt piano. En de tweede. En die laat ik u wel helemaal horen. Is van dezelfde Joshua Rifkin. En die hem dus speelt. Zoals Scott Joplin het bedoeld heeft. Nou, luistert u, dan zult u het verschil horen. Ik laat u een klein stukje horen van de eerste en daarna zoals het eigenlijk hoort te zijn. En dan mag u zelf zeggen welke u de mooiste vond. Nou, mijn voorkeur is overduidelijk de tweede. Uh, ik weet zelf hoe moeilijk het is om, uh, om dit stuk te spelen. Want dat zijn allemaal hele grote grepen op de piano. Dat valt echt niet mee. En uh, als je het dan in zo'n verschrikkelijk tempo speelt, wat echt niet de bedoeling is, dan, uh, dan is het helemaal niet meer te doen. En uh, die meneer Rifkin, die heeft er twee LP's meegemaakt uh, op vinyl. Twee, ik weet niet of ze nog te krijgen zijn, maar in ieder geval u kunt ze via de streaming audio nog wel terugvinden. <tiek> die heeft dus twee LP's gemaakt, helemaal vol met al die mooie piano rags van Scott Joplin. En dat is wel degelijk een vorm van klassieke muziek. Later is de, de jazz daar natuurlijk wel uit voortgekomen, de Dixieland, de oude stijl jazzmuziek. Maar de, dit werd toch echt nog wel beschouwd als klassieke muziek. En dat deed Scott Dropling zelf ook. Want hij vond zichzelf ook echt nog wel een serieus componist. Goed, um, genoeg daarover. Nu gaan we naar iets vrolijkers. Hoewel, dit was eigenlijk ook best wel vrolijk. Um, operetten. En uh, operetten komt eigenlijk niet zo gek vaak voor in dit programma. Uh, en nu gaat het ook uitsluitend om een overture... De Overture Dichter und Bauer, een heel populair werkje. En uh, die mogen in dit programma best ook eens aan bod komen. Frans van Zoupe die schreef het. En het wordt uitgevoerd door een heel serieus orkest. Namelijk de Wiener Philharmonica onder leiding van Zubin Meta. Uh, haters die zullen wel afvragen van wat is er aan de hand op deze zondagmorgen, want uh, we krijgen nu weer iets wat zijdelings met de Beatles te maken heeft. Uh, namelijk hun producer, George Martin. En George Martin was na, benaast het feit dat hij platenproducer was. En platen maakte met onder andere Peter Sellers en met uh, heel veel popartiesten. En natuurlijk de Beatles. Ook nog eens een zeer begenadigd klassiek muzikant. Hij was zelf oorspronkelijk hoboist. En uh, hij heeft eens een album gemaakt, uh, played by George Martin of zo. Daar stonden allerlei uh, ook weer klassieke bewerkingen. Op. Uh, niet echt de originele partituren, maar uh, bewerkingen. En um, het volgende stuk wat wij gaan draaien is daar ook een van. Het, is, uh, het orkest is niet vermeld, maar dat is ook niet nodig. Dat zijn gewoon een aantal bij elkaar gezochte studiomuzikanten. Dus echt een studioorkest. Dus het is niet één uh, verhaal van uh, London Vanneker of wat dan ook. Het zijn gewoon een aantal uh, hele goede studiomuzikanten bij elkaar gezocht. En daarmee uh, heeft hij dan uh, dit prachtige stuk... Uh, Vertolkt. George Martin dus en zijn orkest met de R on a G-string, oftewel de R van Johan Sebastian Bach. we gaan nu weer naar een componist met een onuitspreekbare naam. Dat hebben die Fransen wel vaker. François-Adrien Boildieu. Zo heet de man. Ik heb er nog nooit van gehoord. Misschien u wel. Nou, mooi dan. Eh, van hem gaan we luisteren naar een concert voor harp in C-majeur. En daaruit het derde deel, het Rondo. Het, uh, de uitvoeringsinstructies zijn allegro agitato, dat wil zeggen geagiteerd en levendig. Dus dat mag behoorlijk pittig gespeeld worden. Uh, Anne uh, Godenaar speelt uh, harp en hij wordt begeleid, of zij wordt begeleid, door het orkestre de L'Opera de Rouen Normandie onder leiding van Leo Hussein. Aan deze meneer, um, hoe heet hij ook weer? Oh ja, François-Adrien Bouildieu. Dat was een Franse operacomponist, muziekpedagoog en dirigent. En hij werd geboren in 1775 en overleed in 1834. Zo, bent u daar ook weer van op de hoogte? Weet u weer wat er aan de hand is. Dan gaan we verder naar Spanje. We zakken iets zuidelijk in Europa. En we gaan naar Isaac Albéniz. En van hem gaan we luisteren naar de Suite Española nummer 1, Opus 47. En het arrangement is van meneer Kraft. Norbert Kraft, dat is dan natuurlijk ook de gitarist. De componist is Frederico Bico En van hem gaan we luisteren naar een stuk dat heet The Elizabethan Masque. Het Pro Arte Orchestra speelt het, speelt het stuk onder leiding van George Weldon. En dan nu maar weer naar een van de bekendere namen. Zou ik zeggen, ik probeerde wat informatie nog. We hebben nog geprobeerd wat informatie te vinden over die meneer Baiko. Maar dat is vrij lastig te doen. Dus ik kan u daar weinig meer over vertellen, helaas. Dus gaan we naar Mozart. Wolfgang Amadeus. Die kennen we wel. Vioolconcert nummer 5 in A-majeur. K-219. En dat heeft als bijnaam Turks. Of Turkish. Net hoe je het noemen wil. Eerste deel eruit, het Allegro Aperto. Grumio-ensemble voert het uit met Arthur Grumio als eerste violist. Zo, en dan zijn we alweer toe helaas aan het laatste stuk van deze zondagmorgen ZFM Klassiek. Na tienen gaan we vrolijk verder met de jazzmuziek. En zo heeft u een hele mooie zondagmorgen met allerlei specialistische muziek. Heerlijk. Wij gaan eruit met uh, een compositie van Joaquin Rodrigo. En als je die naam hoort, dan denk je natuurlijk ogenblikkelijk aan het Concerto d'Aranguef. En dat gaan we dus ook beluisteren in een uitvoering van Francis Goya op gitaar. En dan rest mij niets anders te doen dan u hartelijk te danken voor, ons, voor uw ontbijt met ons te delen. En wij u begeleiden met mooie klassieke muziek. Veel plezier straks met de jazz en tot een volgende keer.